Dit is Mautschereurs met het NL-journaal. De website van het donor is al een paar uur moeilijk te bereiken. Meer mensen dan normaal proberen nu op de site te komen. Sinds de Tweede Kamer eergisteren de nieuwe donorwet aannam... hebben al bijna 4500 mensen hun toestemming ingetrokken. Ze stellen hun organen na een overlijden niet meer beschikbaar... terwijl ze dat voor het aannemen van de wet wel deden. De nieuwe donorwet bepaalt dat mensen automatisch donor zijn... tenzij je aangeeft dat je dat niet wil... De burgemeester van Tilburg wil dat minister van de Steur van Veiligheid en Justitie zogeheten treitervloggers gaat aanpakken. Die mogen geen geld meer verdienen met hun filmpjes, zegt de burgemeester, naar aanleiding van de problemen rond de Tilburgse rapper Boef. De burgemeester verdenkt Boef van fraude. De gemeente vindt het opmerkelijk dat de rapper rondrijdt in een dure auto, terwijl hij vorig jaar nog een waajonguitkering had, wat de rapper trouwens ontkent.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 Voetbal nog, Feyenoord heeft in de groepsfase van de Europa League gestund door in de eigen kuip met 1-0 te winnen van Manchester United. Vilena scoorde 10 minuten voor tijd. AZ speelde, speelde vanavond ook in de Europa League... en Alkmaar werd het 1-1 tegen het eerste Dandalk. De wedstrijd lag een tijd stil na een botsing van doelpuntenmaker Wuitens. Hij is met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanuit het zuiden trekken buien het land binnen... die richting het noorden trekken, morgen af en toe zon... Maar ook wat buien in het oosten mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 23. Ook zaterdag nog buien en iets koeler. En dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij PSOL Radio Show 1194. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuw Aids muziekprogramma. We gaan beginnen met een nieuw Nederlands werkje. We hebben één Nederlands label op uh, het gebied van Nieuw Aids muziek, en dat is Oriane Music, zit toevallig in Haarlem.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 Mm-hmm. <laughs>